Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Pakistanse minister van Informatie ontkent dat zijn land het bestand met India heeft geschonden. Eerder vandaag werd bekend dat India en Pakistan het eens waren over een staakt het vuren dat direct in zou gaan. Maar enkele uren later waren er explosies in meerdere steden in het Indiaanse deel van Kashmir. India houdt Pakistan verantwoordelijk voor herhaalde schendingen van het bestand... Volgens de Indiaanse minister van Buitenlandse Zaken... heeft het leger daarom opdracht gekregen om hard terug te slaan. Het Indiaanse leger zou daar inmiddels ook mee zijn begonnen. Het tijdelijk bestuur van de FNV is weggestuurd. Waarom, is nog niet bekend. De beslissing is genomen tijdens de vergadering van het ledenparlement... het hoogste orgaan van de vakbond. Het tijdelijk bestuur was aangetreden... nadat het algemeen bestuur van de FNV was weggestuurd... Dat gebeurde onder druk van het eigen personeel en diverse sectoren binnen de bond... zoals de overheid, havens en metaal. De bestuurlijke chaos bij de FNV leidde al tot twee interne onderzoeken. Wie nu de leiding neemt bij de vakbond is nog onduidelijk. Criminoloog Wouter Buikhuizen is overleden. Hij kwam in de jaren 70 in opspraak nadat hij had aangekondigd onderzoek te willen doen... naar de rol van erfelijkheid bij crimineel gedrag... Dat leidde tot felle protesten en doodsbedreigingen. Uiteindelijk verloor Buikhuizen ook de steun van de universiteit Leiden... waar hij hoogleraar was. Hij overleed afgelopen dinsdag. Bouter Buikhuizen was 91 jaar. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard met 1-0 gewonnen van NAC. En daardoor blijft Fortuna meedoen om de play-offs voor Europees voetbal. Eerder op de avond won RKC Waalwijk met 3-1 van Heerenveen... En het was voor RKC de eerste zege sinds begin februari. Met nog twee wedstrijden te spelen... staan de Waalwijkers met Almere City onderaan in de eredivisie. Het weer nog lang zonnig en warm. Na zonsondergang koelt het langzaam af tot een graad of 8. Morgen dan opnieuw veel zon en iets warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersopdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Nightblock main, main stage. stage. stage. stage. nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. De Nightwalk Mainstage. Iedere zaterdag gaat van 9 tot middernacht. Natuurlijk het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. De laatste show nieuws, de party update. En natuurlijk de 10 boven beste plaats voor de dansgroep. Straks in het tweede uurtje, DJ Mauser met zijn Global Housewives. En straks in de derde uur... Dan we helemaal naar Italië met de beste van de clubs uit de Italië... met DJ Cavus Kelly. En als de opening trouwens, horen we Alice Preston... nieuwste plaats, samen met Mo Funk en Secret Weapons... met uh, People Dancing. En ja, hoe toepasselijk is het natuurlijk. Jouw warming up voor jouw stapavond. Wat ga je vanavond allemaal doen? Nou, ik ga je straks vertellen waar je naartoe kan gaan... en ook slecht nieuws over plekken waar je naartoe zou kunnen gaan... maar uiteindelijk gaat het deze week niet door. Waarom, ben ik niet, maar ik ga het je straks allemaal vertellen. Onderweg zo meteen John Julius Knight. Die is Louis Huxenworth en uh, Kevin Andrews met At The Car. Starwash was een oude, gouden klassieker uit de jaren 70 in een nieuw jasje gestoken. Ik zou zeggen, luister maar. ...van DJ uh, Sanskis. ...met uh, Get Way From Here... ...en daarvoor John Julius Knight... ...met Find A Friend... ...TVM Zandvoort en Nightwalk meeste. ...ik heb even een beetje shownieuws voor je... ...Rihanna's lang verwachte negende studioalbum... ...loopt even traag op... ...desondanks dat ze zwanger is... ...zo zegt de zangeres in een interview met Entertainment Tonight... ...volgens Rihanna, die in verwachting is van haar derde kind... ...moeten misschien een paar video's later worden opgenomen... ...ik kan zingen, graps. ...het gaat goed met... Me. ...ik voel me oké okay, gek genoeg... ...wel merkt de zangeres dat ze een beetje moe is... En ze zegt desondanks zin te hebben in het project. De zangeressen bracht uh, sinds uh, Anti uit 2016 uh, geen nieuwe albums meer uit. De titel en de release datum van haar negende plaats zijn nog niet bekend. In eerder interview met Harpers Bazaar zei Rihanna dat het album misschien niet zal zijn wat men verwacht. Het is niet commercieel of makkelijk te verteren voor de radio. Het is meer uh, mijn artistieke ontwikkeling waar mijn uh, ontwikkeling uh, ja, staat op dit moment. Dus uh, ja, en Rihanna, die heeft samen met rapper uh, ASAP Rocky twee kinderen. Dat zijn uh, RZA. En Riot stel maakte maandagavond bij het Jaarlijkse Met Gala bekend... dat ze hun derde iets verwachten. Dus ja, positief nieuws te doen. En het album, ja... Ik weet het niet, maar uh, dat soort muziek. Scoort heel goed in de hitlijsten, maar de album... Ja, er een heleboel artiesten waar ik denk van... Maak lekker de muziek en dan brengen ze een album uit. denk ik, nou, drie keer niks. Maar, hè, meningen verschillen erover. Hè? Misschien uh, valt het wel in jouw smaak. En Anouk heeft hij vorig jaar geweigerd... om een live auditie te doen voor de selectiecommissie van Avrotros... voor het uh, Eurovisie Songfestival. Dat uh, zegt haar manager Kees de Koning afgelopen donderdag tegen de pro. Het live optreden is sinds enkele jaren verplicht onderdeel van de selectie. Maar, ja, hè, Anouk? Ja... Waarom zou je live moeten zingen voor die mensen als je weet wat je kan? En anders zegt ze gewoon, van, ja, moet je lekker het album kopen? Want dan weet je hoe ik zing, dus, uh, hè? Roek maakte eerder bekend dat ze Nederland dit jaar voor de tweede keer had willen vertegenwoordigen op het muziek-evenement. Ze dus stuurde ook het rocknummer Where The Mind Goes In. Afkomstig van haar uh, meest recent verschenen album. En onlangs liet Roek weten via via gehoord hebben dat ze als tweede was geëindigd achter Cloud. Ik vind het heel erg moeilijk, maar de keuze is op iemand anders gevallen, zegt ze tegenover RTL Boulevard... En ook deed in 2013 mee aan het Songfestival met het nummer Birds. In de Zweedse Malmo Eindigde ze als negende. Wat het beste resultaat voor Nederland in jaren was. Want ja, zo goed als in de jaren zeventig. En Tietje zijn we eigenlijk, uh, ja, ah, dat is niet helemaal waar hè. Want we hebben, nog, uh, we hebben er nog één gehad. die... Uh, <laughs> Ik weet even hoe broer je heet. Maar uh, Tietje is wel het grootst bekende nummer. En uh, we hebben we natuurlijk, uh, ja, nog niet zo lang geleden hadden we ook een nummer 1 klaar. Ik weet het niet meer. Lekker belangrijk. Muziek daarvoor zit je aan je radio gekluisend. Gianni Romano. En Emoel Eppesito. Using Helen Het It's not right, but it's okay. Oftewel de Italiaan. Die hebben een andere versie gemaakt van deze plaat. Luister maar. Sonic Adventure, a musical exploration through no and unknown lands. We travel through with no solid plans. We document our trip with song written along the way. Exploring the textures and emotions, the journey we will portray. Open the door and step into the night are controlling transmissions we are controlling the rhythm the rhythm of your night this is the nightwalk main stage with mario zanfort 2100 till midnight on zfm FM. every saturday at zfm zanfort zfm the nightwalk main stage nightwalk main stage Dus Lies en Moustie met Cherry in de Moustie Club Vocal Dub Mix. Nou, voor de audio met Set It Off. Dan werd het even tijd voor de party-update. Welke feestjes uh, zijn er erg populair in de clubs. En natuurlijk uh, de festival. Nou, uh, ik heb niet zoveel, moet je heel eerlijk bekennen. Wel beginnen we met de wekelijkse Escape in Escape. In de Escape, zo komt er lekker uit, jongens, biertje! Wekelijks feestje Brainwash begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend natuurlijk in de Escape Avenue op het Rembrandtsplein. En dat is natuurlijk uh, met uh, niemand minder dan onze eigen Zandvoortse Raymond. Hij heeft daar een line-up in handen. En vanavond heeft hij je uitgenodigd: Eloy Hoos, Frederick Abbas en MC Heights. vanavond dus in de Escape wekelijks feestje Brainwash. Nou ja, en vroeger vertelde ik je natuurlijk over Club Air. Ja, die is Helaas niet meer. Maar dan heb ik nog slechter nieuws. De home of hip hop en R&B. Ja, die zijn nog wel. Alleen niet dit weekend. Uh, het feest voor uh, Brabant is afgezegd. Eh... Uh... Joe Wynn, Prime en Friends zouden komen. Maar ik weet niet, ik heb het even, even opgezocht. Maar kon er verder weinig over vinden. Check even de website ancoramsterdam.nl. Aan elkaar geschreven ancoramsterdam.nl. Misschien dat je daar wel informatie vindt... waarom het vanavond niet doorgaat. Volgende week is er weer gewoon een feest. De home of hiphop en R&B. Maar vanavond dus even niet. Dus ik denk, hier zijn ze bezig met de verbouwing. Of, of de DJ's zijn elders... Nog een feestje, een wekelijks feestje, de thuisavond. Vragen vanmiddag begonnen om 1 uur. En Rico San Giuliano met een 5 uur setje en meer Begon om 1 uur. Het duurt 11 uur vanavond. Thuisavondreis natuurlijk op de contactweg in Amsterdam. Dat is naast de A5. Hè. Meer check de website uh, thuishaven.nl En natuurlijk de uh, line-up vijf uur lange Enrico uh, Sanguliano. Secret Cinema komt ook even voorbij Laura van Hol en Dienst zijn er ook. En uh, in de loodse Bob Blitz, En Selena B2B, Julia Maria en VNTM Live. En in de Secret uh, Stage Donnie en Casper Some Chemistry en uh, LNKSVR VR. Dit gewoon even de website uh, thuishaven.nl Dus uh, eigenlijk een beetje een korte party-update... Wacht de pret allemaal die druk? Muziek. daar nou, zit je aan je radio gekluis. En als je meer wil weten over de parties in de, hier in de omgeving. Nou, voornamelijk Amsterdam. Maar het kan natuurlijk ook in Rotterdam, Den Haag uh, of uh, Haarlem zijn. Check even djguide.nl. daar vind je al die informatie. Gaan we door met muziek. Hier is Piem. Met Only You in de Richard Earnshaw Extended Remix. music, world-renowned DJs in the mix, and a 411 on where the party's at. Only on ZFM right now.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 Zelly hier in de Nightwalk meeste. Give hem antwoord met higher and higher. Afro uit Italië met de cocktail. Er werd het even tijd van de Nightwalk 10. Welke plaats zijn het erg populair in de clubs, op de streams, op de radio... en natuurlijk op de outdoor festivals. Deze week op 10. Blackchild uit Italië met Nothing Better Than Music. Op 9. Kyle Walker en Murphy's Law uit de UK met Take My Love. In de prank Mix. op 8. Prospa en Rob met This Rhythm. Op 7. Chris Lake en Abel Bowler met Ease My Mind. Die uh, is niet hoger dan 2 geweest. Maar uh, daar nu inmiddels alweer op nummer 7. Aardig gezakt. Op 6. The Night Train van David Pan, Kadouk en Cruzy. Uh, Volgens mij vorige week gehoord in dit programma. Op vijf deze week Bob Sinclair met Cruel Summer Again. En op vier Tony Romera, Time to Move. Op drie Mark Knight, Roland Clark en James Hur met Get Deep. Op twee Low Steppen en Capri uit the UK met Got the Funk. Deze week nog steeds op één. Jocelyn Brown, Luke Alessi en Chloe Collette met The One. Die hoor je nu op CFM Zandvoort in de Nightwalk Mainstage The One. Jocelyn Brown, Luke Alessi en Chloe Collette. Luister maar. Oh, what am I going walk main stage on the Nightwalk main stage, DJ Mario Zancor. Van Matt Cesari en uh, Christopher en uh, Barbacuteca met uh, Bayana. Een nieuwe uh, remix die ze gemaakt hebben. Daarvoor hoor je Chris uh, Valencia met I Need. En doet zover ook dit uur van de rijklok. Niet getreurd, zometeen het nieuws als je erop zit te wachten. Dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië met het beste product uit Italië met DJ Cavaskelli. Bruno nog even muziek. Ubico, cool. you must try. Ik zeg tot zometeen aan de break.